Mark Visser met het NOS-journaal. In de race voor het Republikeinse presidaatschap heeft Mitt Romney de voorverkiezing in Puerto Rico gewonnen. Op basis van de eerste uitslagen wint de oud-gouverneur van Massachusetts meer dan 80% van de stemmen op het eiland. Zijn rival, Rick Torm kwam uit op ongeveer 8%. Door zijn overwinning in Puerto Rico kan Romney waarschijnlijk 20 gedelegeerden aan zijn totaal toevoegen. De voorverkiezingen bepalen welke Republikein het bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november mag opnemen tegen president Obama.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 Na palada a galera de stad. Naar de e passou a menina Naar linda de stad. Naar de nossa, Naar de stad. Naar de stad. Naar de ai ai, de stad.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 Of girl. Every record sounds the same. You gotta step into my world. van Zantvoort voor ook op internet www.zfmzantvoort.nl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 Thanks to see you. How I you want you me? to leave.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 That's Deja.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 Zet ze uit de pas Ik zal de doods bewaren